De demonstranten eisen haar vertrek... en willen dat de verkiezingen van 2 februari worden uitgesteld. Het weer vooral in het oosten nog regen, in het westen overwegend droog... en vanmiddag periode met zon. Het wordt 8 graden. Mooi gedroog, af en toe zon. Alleen aan zee nog kans op een enkele bui. Dit was het NOS Journaal. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen...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 Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wien en Mieke van der Wij. 4,5 minuten over 10. Welkom terug bij de laatste uur van de laatste nieuwsshow van dit jaar. Onnobelom, over een kwartiertje gaan we het hebben over jouw beste boeken van het jaar. Was het eigenlijk een goed boekenjaar? Ik vond het wel, ik vond ja? het een heel rijk jaar. Toen mij gevraagd werd of ik hier over de beste boeken die natuurlijk niet bestaan te praten. Toen had ik een enorme stapel klaargelegd. Dus het wordt nog een hele klus om dat een beetje handzaam aan de luisteraar over te dragen. Ja, anders dan anderen, ja? Of niet? Ik weet het niet. Misschien komt het ook uh, doordat ik zelf voor jullie zoveel heb moeten lezen. de afgelopen jaar dat me veel is opgevallen. Maar ik heb allemaal prachtige boeken gelezen. Oh, mooi. komen we uitgebreid dadelijk op terug. Aansluitend een gesprek met Jan Brokken... die een van de best verkochte boeken van het jaar schreef. De Vergelding. Maar, en daar gaan we het ook nog even over hebben... alle prijzen die er zijn uh, aan zijn neus voorbij zou gaan. Goed, tips voor de beste champagne gaan we krijgen van Nicolaas Klei. Maar we beginnen met een ode aan een heel bijzonder gebouw. Ja, gebouwtype eigenlijk. Decennia lang wordt die al verguist. De galerijflat. In de jaren 60 en 70 zijn ze in ons land in grote getalen... en in fors tempo neergezet om de naoorlogse woningnood te lenigen. Maar al snel trad de verloedering in en werden flats bestempeld... tot misschien wel de meest ongewenste woonvorm uit de 21ste eeuw. De betonnen traphuizen zijn synoniem geworden voor urinelucht. Het balkon is veranderd in een rommelzolder... en in de bergingen bevinden zich wietplantages. Maar toch... Toch gaat de galerijflat ten onrechte gebukt onder een fout imago. Dat vindt althans architect Dick de Gunst... die uh, over dit uh, onderwerp, samen uh, trouwens met Hans van Heeswijk en Ruud Brouwers... het boek Nieuwe Kansen voor de Galerijflat schreef. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Het wordt dus tijd voor eerherstel hè, voor deze woonvorm. Ja, absoluut. Ja. Ik denk dat er heel veel kansen in zitten. En daarom hebben we er ook een boek over geschreven. Ja, Maar u, u zult toch met me eens zijn dat de meeste mensen... Denk het, het, is het ergste wat je kan overkomen dat je in een galerijflat zou moeten wonen. Nou, dat is dus interessant, want dat is hoe buitenstaanders er vaak naar kijken. Uh -huh. uh, ik uh, ben inmiddels uh, ja, ruim 15 jaar bezig met deze gebouwen op te knappen. En ik kom juist vaak in discussies terecht waarin bewoners zeggen: Wij willen hier helemaal niet weg, wij wonen hier tevreden. En waarin een corporatie of een gemeente zegt: Ja, maar ze staan in de weg, we gooien ze plat. Uh -huh. En dan ontstaan heftige discussies. Voor wat je zelf wel eens in... die, Ja, die galerijflat, is dat de maar of niet? Ook. Onder andere, maar dat is natuurlijk een hele, hele enkelvoudige manier waarin alleen maar flats staan. Er staan. Door heel Nederland staan dit soort galerijflatgebouwen, maar ook vaak gecombineerd met laagbouwwoningen, de rijtjeshuizen en ook vaak ook best in, in goede setting. Bent u zelf ook wel eens in een galerijflat gaan wonen? Ik, ik ben er bijna geboren. Ik heb er de eerste jaren van, van mijn leven gewoond. Maar ja, dat was precies in de periode dat het allemaal nog nieuw was. En, en toen keek, werd er ook inderdaad heel anders tegenaan gekeken. Hoe werd er toen tegenaan gekeken? Ja, toen was er veel vernieuwing in. Hè. Dus toen was dat natuurlijk de kans om vanuit een uh, ja, ouderlijk huis een eigen woning te gaan krijgen. Met een ruime plattegrond, uh, mooi uitzicht, uh, een lift, wat toen allemaal heel nieuw en innovatief was. Maar ja, dat was een andere tijd. Waarom is het zo innovatief? Want dat, is, dat schrijft u ook een verbluffend voorbeeld van Hollandse innovatie. Waar zit hem dat dan in? Nou ja, dat zit in uh, natuurlijk dat we opeens hoog gingen bouwen. Hè. Tot, tot die tijd werd er misschien gebouwd tot uh, vier, vijf lagen. De portieke etages. dat is echt zeg maar van voor die tijd. Een galerijflat gebouwen. dat is echt een ontwikkeling die uh, ja, natuurlijk al wel eerder gestart is. maar in grote productie uh, gemaakt is eind jaren zestig. En het is verrassend om te zien in een. Hoe ontzettend kort tijdsbestek. Er heel erg veel woningen gemaakt. zijn. Wie heeft dat eigenlijk bedacht? Ja, wie heeft het bedacht? Dat is natuurlijk interessant. Het is, een, uh, het is een initiatief, denk ik toch, van de overheid geweest om heel veel te gaan bouwen om een woonprobleem op te lossen. Een grote woningnood. En de industrie, de bouwindustrie heeft uh, toen uh, ja, zeg maar dat, dat systeem verder kunnen ontwikkelen. Dus aannemers zijn er... Daar... Ja, ik denk het wel. Die, die ontwikkeling wel. ja. En wat is dat voor systeem? Het, uh, het gaat over tunnelgietbouw. Tunnelgietbouw, ja. Precies. <laughs> uh, dat betekent dat je een soort van tafelconstructie maakt... waar je in één keer zeg maar, in een hele korte tijd uh, ja, beton in kan gieten. En dan kan je in een uh, hoog tempo kan je dus een uh, compleet betonskelet neerzetten. Okay. En het interessante is dat die skeletten nog steeds eigenlijk van een hele goede kwaliteit zijn. Dus uh, uh, u noemt het ook in het boek... een breekijzer in de emancipatie van de nieuwe middenklasse... Nou ja, dat was, het, dat was het zeker toen. Dat je, dat je ziet dat je, nou wat ik net al zei... de ja. kans om, om zelfstandig te ja. kunnen gaan wonen. Uh, dat idee van die galerij... Hè, dat je dus uh, aan de buitenkant een, een, een deur hebt... was dat ook iets nieuws toen? Dat typisch, want wij noemen dat nou, nu ja. echt galerijflat. Niet iedere flat, is natuurlijk een galerijflat. Nee, dat klopt. Uh, je hebt natuurlijk torenflats... waar je eerst door een voordeur naar binnen gaat... en dan met de lift naar boven en dan kom je in een hal... en dan loop je naar je voordeur zonder dat je naar buiten moet... En ja, dit zijn eigenlijk opgetilde rijtjeshuizen, zou je het bijna kunnen zeggen. Ja. Ja. Maar goed, ik zei ook, ik kreeg al snel een verwoestend negatief imago. Hè? De, de urine dampen, afval werd gewoon ja. over de reling geflikkerd. Uh, dat was toch ook zo? Want u, u bent nu helemaal zo halleluja over die galerijflats. Maar dan denk ik, nou, ja, het ging kijk, toch ook al heel snel gewoon uh, down the drain. Ja, maar het gaat natuurlijk over verschillende, verschillende zaken. Het gaat over de kwaliteit van het gebouw, hoe het bedacht is en, uh, en hoe het werkte. En daarnaast natuurlijk de mensen die er wonen. En dan moeten we ook heel goed kijken naar het type mensen... wat zeg maar, in dit soort gebouwen woont. Er zijn heel veel flats in de koop die eigendom zijn... van verenigingen van eigenaren waar ook heel tevreden gewoond wordt. Er zijn natuurlijk ook heel veel van dit soort gebouwen... in eigendom van woningbouwcorporaties. Ja, En daar wonen dan toch mensen die het uh, niet zo heel erg breed hebben. Dat zijn uh, senioren, dat zijn allochtonen, dat zijn gebroken gezinnen... dat zijn mensen met een handicap. En die zijn toch wel... Die hebben het lang niet altijd voor het kiezen. Hè? Niet iedereen kan kiezen waar die woont. En kunnen dan toch voor een hele beperkte huur... gewoon een vrij ruime goede woning krijgen. Maar de populatie die u schetst... staat natuurlijk ook bijna garant voor problemen. Nou ja, dat is hoe je er tegenaan kijkt. Nee, de dat is niet hoe je er tegenaan kijkt. <laughs> dat is hoe ze tegen elkaar aankijken. Het, het zijn de problemen die je hoort. Maar er is ook heel veel goeds... En uh, dat merk ik vooral als je uh, gaat nadenken hoe je ze opknapt. En, en dan komen we eigenlijk op mijn vakgebied. Je kan natuurlijk radicaal zeggen, ze zijn niet goed, er zijn problemen, we breken ze af. Ik sta er anders in, want mijn taak of mijn, mijn vraag is, hoe kan je ze verbeteren? Hm. Dus ik ben niet zozeer bezig om, om te kijken van, nou, weg ermee. Maar wat zijn dan die problemen en wat kan ik daar als architect aan ja. doen? Wat maar, kan ik erin betekenen? Maar mensen vinden ze ook lelijk, hè? Nou, dat is dus een heel, een van de interessante uh, dingen. Ze zien daar vaak, ze worden anoniem uh, uh, geschetst. Hè. Dus ze hebben een anonieme uitstraling. En dat is dan ook typisch iets waar je wat aan kan doen. Dus als architect kan je ja, daar en, een rol aan En wat aan is spelen. dan anoniem? Omdat nou het ja, grijs is? Van buitenaf dat je niet, niet goed ziet dat er mensen wonen. Dat er allemaal voorduren op een rij zijn die allemaal hetzelfde zijn... waarin je de ene aan de, de, aan de, de andere niet was. ziet. Precies, balkons waar je eigenlijk niet lekker buiten kan zitten. Omdat je denkt, ja, het is eigenlijk een veredelde galerij. <laughs> maar niet ja. echt een kwalitatieve buitenruimte. Dus ja, waarom zou je daar gaan zitten? Dus zet de troepen maar neer. En dat zie je dus van ja. buiten. Dus hebben woningbouwcoöperatie, want dat schetst u net... dat is een van de grote eigenaren natuurlijk van dit soort complexen... Ja. een probleem. Of ze moeten afbreken, dat betekent kapitaalvernietiging... of ze gaan een concept verzinnen dat je er weer iets mee kan. Ik neem aan dat dat uw opdracht is. Ja, en het, ik vind dus juist dat ze eigenlijk geen probleem hebben. Ze hebben in de afgelopen decennia veel afgebroken... om dat radicaal te vervangen. En dan zag je vaak dat wat er voor terugkwam... dat was en duurder en kleiner. En dan kan je zeggen, ja, dan zag het er wel netter uit. Hè? Dus voor, zoals we het er nu over praten zeggen... We, nou, dan is het minder lelijk. Maar tegelijkertijd gaat het over volkshuisvesting. Gaat het over het maken van goede betaalbare woningen. En dat is natuurlijk toch wel eigenlijk hun kerntaak. Het en die hadden structuur. ze. duur die hadden ze. Ja. He, dus afbreken is heel radicaal en proberen te verbeteren, dan, dan merk je dus... dat als je waardeert wat je hebt en wat goed is... dat is eigenlijk al meer dan de helft wat je dan al cadeau krijgt. Hoe ging u er als architect op een andere manier naar kijken? Want dat moet je doen, denk ik. Uh, door uh, uiteindelijk meer in gesprek te gaan met bewoners. Waarin aanvankelijk een corporatie vroeg van... ja, knap ze maar op, want ze zijn zo lelijk. En waarin je daar geneigd bent om daar heel cosmetisch naar te gaan kijken... kwam ik daarna toch vaak in gesprek met bewoners... die zeiden van, ja, maar dat is mijn probleem helemaal niet. Ik durf die berging niet in. Dat je denkt van ja, maar wacht eens even, dan moeten we daar wat aan doen. En dat blijkt dan ook heel goed te kunnen. En hoe doe je dat dan? Nou ja, in dit geval uh, zal ik het beeld kenschetsen. wat jullie ongetwijfeld allemaal hebben. Dat je als je in een berging inloopt, ergens een donkere deur ingaat. Ja. een gang linksaf, rechtsaf waar gaat. Waar de helft van de tijd het uh, licht het niet doet. Het licht het niet doet en je daar verloren voelt. En ja. wat we dan gedaan hebben, is korte gangen maken. waar je beide kanten naar buiten kan kijken. Waardoor je je opeens veilig voelt, waardoor je goed kan vluchten, maar ook van buitenaf zichtbaar is wat er gebeurt. Ja, en dan is het toch opeens helemaal veranderd. En dan kan je als architect dus wel het verschil maken. En niet alleen dat het er mooi uitziet... maar dat je daar opeens ook weer veilig je fiets durft neer te zetten. Ja, maar jullie doen meer. Hè? Als ik in het boek kijk, ja, zijn veel, allerlei ja. projecten zijn, zijn er beschreven. Er worden hele wanden tegenaan gezet. Er worden... Er gebeurt beheergen alles. Recreert, nou, ja. liften is bijvoorbeeld ook een belangrijk deel. Een lift is altijd een plek heel belangrijk dus voor zo'n gebouw waarin al die bewoners door toch naar boven moeten en waar je dan toch een beetje opgesloten voelt en ongemakkelijk staat met de buurman met zijn hond, waardoor je denkt: nou ja, hallo en ik ga er maar <lacht> snel uit. Nou, we proberen daar dan bijvoorbeeld uh, glas in te maken, niet helemaal tot op de grond, maar wel dat je een beetje naar buiten kan kijken. En opeens zie je terwijl je naar boven gaat het hele uitzicht. Uh, ontstaan van de plek waar die flat staat. En er komt daglicht in, dus opeens voel je minder opgesloten. En dan blijkt dat de woningen vaak eigenlijk ruim en goed zijn, maar de weg er naartoe, dus vanaf het parkeerterrein door die entreehal, uh, naar, via de lift, voor die, naar de, over de galerij, dat zijn die drie stukken. Dat zijn precies die lastige gebieden. Nou, als je die dus verbetert, dan zit daar de winst. Ja. Maar ook, ik zei net, er zijn ook flats waar een hele gevel tegenaan is, is gezet, zodat je meer ruimte creëert. Oh ja, in ja ik weet bijvoorbeeld... niet wat je bedoelt. In Weesp inderdaad, ja. en in Zandam hebben we dat gedaan, ja? daar hebben we serregevels gemaakt. Uh, dat was uh, onder andere om het uh, geluid, uh, het verkeerslawaai te keren. En dat kan je natuurlijk doen door een bestaande uh, balkongevel van heel dik glas te voorzien. Maar we hebben dat anders gedaan. We hebben die gevel laten zitten en we hebben er een nieuwe gevel voor gezet. Het leuke was, dat bleek goedkoper. Want ook daarin geldt, als je gebruikt wat je hebt, dan helpt dat al mee. En je maakt er iets bij. En die serre zorgde dus ook meteen dat die woning weer ruimer en groter werd. Dus werd dat balkon weer anders gebruikt. Dus je, dus je kreeg er twee meter balkon bij eigenlijk? En dat nee, het, werd een balkon, kamer. het balkon bleef even groot. Maar we hebben in plaats van een balkonhek daar een complete nieuwe gevel gemaakt... die je open kan schuiven. Dus dat betekent dat als je buiten wil zitten... Nou, dan schuif je die ramen open. Maar als je in de winter daar toch die ruimte wil gebruiken... dan zijn die ramen dicht en dan kan je daar heerlijk ook nog zitten. Is dat het meest geslaagde voorbeeld van een renovatie... die vrij ver gaat? En, nou ja, zijn, Het zijn, zeker ons, ons hele boek staat vol met ja. allemaal oplossingen. En het gaat vaak over uh, de, de, het, het, het, het vernuft om slimme dingen te combineren. Dus in dit geval was het thema geluidsproblematiek. Geluids, uh, en tegelijkertijd hebben we dus en de uitstraling... en het gebruikscomfort ook kunnen opwaarderen. En voor minder geld. En, en, en dat is natuurlijk waar, waar dit soort projecten over gaan. Dat we toch wel proberen te vertellen van er zitten kansen in. Yeah. Je kan hier meer mee. Je kan hier eigenlijk veel meer dan vaak gedacht is. Maar het is wel... Uh, uh, je moet er wel even je best voor doen. U, u moet eigenlijk zo snel mogelijk naar het buitenland. Uh, laatst in Moskou heb ik echt gewoon, serieus, ik overdrijf nu die 20 kilometer galerijflats op een rij achter elkaar. Gewoon gezien, daar kan je eindeloos door. Daar, daar zijn al die huizen zo gebouwd. Nou, wie weet, het zou kunnen. Ik, ik, ik zie ze in ook veel in Duitsland. Of in oh. Duitsland staan ze natuurlijk ook. Ze staan op veel plekken. Maar ik denk toch wel dat we in Nederland wat dat betreft... Uh, ja, een, een, een, een winst uh, uh, kunnen maken. En tegelijkertijd zien we ook een enorme opgave. Ja. Kijk, wat ik net al vertelde, het begin uh, die gebouwen, gebouwd eind jaren 60, ze zijn ook allemaal op leeftijd. Ze zijn zo 50 en ze, jaar. En Nu is er vanaf. Maar dan kan je natuurlijk zeggen in een wegvormaatschappij... van nou, we gooien het allemaal weg. Ja. Maar op het moment dat we daar een beetje tijd en energie en aandacht in stoppen... dan kunnen we opeens ontdekken dat ze nog ook weer 50 jaar mee kunnen. En daar is dit boek een mooi voorbeeld van. Hartelijke dank voor uw komst. Dik de Gunst uh, hoorde u. Het ging dus uh, over nieuwe kansen voor de Galerij Flat. U hoorde hem net al onder Blom. Goedemorgen, we gaan het hebben over nog de Peter. beste boeken ja. van het jaar. Ja, ja. ja. Lastig? Ja. Ja, ik vond het wel lastig. Maar dat was dus omdat ik uh, het gevoel had... dat er een, uh, ja, dat een eindeloze stroomboeken wel in aanmerking kwamen... om in ieder geval even omhoog gehouden te worden. Je virtueel. vertelde net dat je een stapel boeken had gemaakt gisteren... dat toen vervolgens fotografeerden op Facebook. Ja, en... ik dacht hoe groot is die stapel nou eigenlijk? Want wat ga je dan doen naar het jaar? Je, je kijkt, uh, ik heb het in genres ingedeeld. Welke boeken zijn dan eigenlijk verschenen? En welke daarvan zijn een beetje de moeite waard? En toen heb ik daar een stapeltje van gemaakt die op tafel gezet. En die tafel keeperde bijna om. Ik fotografeer. Dat en Ik zette het erop en dan krijg je dus meteen een heleboel reacties op Facebook. Aan de ene kant, waarom mijn, had mijn boekje er niet bij? Uh, oh. En dan krijg je dan natuurlijk uh, uh, geen fotoboek staat erop. Zijn Vincent Mensel. Ja, dat klopt. Dat is niet helemaal mijn terrein. Aan uh, de andere kant stonden er ook uh, veel mooie boeken op... en waren mensen erg enthousiast over. Je hebt het in uh, genres ja, gedeeld, hè? Het, het, je moet het op een manier doen. Uh, laten we gewoon van start gaan. Het is een hele stapel en uh, ik zeg er wat over... Uh, prima. Um, Laten we beginnen met de, met de, de vertaalde fictie. Uh, wat mij daarin opgevallen is dat er uh, uh, f, uh, oud goud is opgedolven. We hebben het eerder gehad in uh, Stoner. Stoner, dat is het jaar daarvoor, maar dit jaar. Butcher's Crossing van John Williams. Geweldig, geweldig boek. Ja, um, um, in ieder geval net zo goed als uh, Stoner. En wordt ook nu weer een heel groot succes. En dat is een hele aardige ontwikkeling: dat je ziet dat het niet meer gaat om. Ja, dit is een. Het boek is een hype. Ik verzet me daar graag tegen. Ik wil eigenlijk liever een snop zijn die in zijn eentje een volstrekt <laughs> onbekende dichtbundel zit te, ja. uh, te, te lezen. Nou, een dichtbundel toch niet? Hè? Ja, nou. Of iets heel onleesbaars gewoon. Wat niemand <laughs> ja, begrijpt. Ja, ja. Dat maak je tot het oh, ware genie, Peter. Snap is waar. je dat? Ja, ja. Ja. We gaan een keer maar, bij elkaar zitten. Ja, dat is goed. Het klinkt heel aantrekkelijk. Ja, ja, nee, nou, dat moet verder, je dus juist niet doen. Niet bij elkaar. Aan, ja, verder, ja. Ik trek me wel wat aan voor ja. Peter. Dat is, dat is juist mijn niet probleem. <laughs> nee, maar dat, dat boek is terecht. Die, die, die boeken van Williams zijn terecht een hype, vind ik. Want die zijn geweldig. En dat is juist omdat ze, ze zijn... Spectaculair, onspectaculair. Het zijn ouderwetse, goed geschreven, goed getypeerde boeken. Rakenstijl, fantastisch gedaan. Iets anders zie je uh, in het boek van James Salter. Alles wat is, is de, de vertaling. Dat, dat boek is een aantal malen herdrukt. Nu, dat is echt een, een enorme, goede. Ik zou ook opnieuw bijna zeggen ouderwetse schrijver. Iemand die beschikt over een geweldige poëtische stijl. Ik kan geweldig over vrouwen schrijven ook. Uh, Peter, dat moet jou toch interesseren? Absoluut. Neem dat boek op. Hè? Uh, en dat wordt dan ook een succes. En dat bevalt me eigenlijk heel erg aan de, de literatuur van dit jaar. Dat een aantal hele goede boeken een groot succes zijn. Um, waarvan iedereen verwachtte dat het een heel groot succes zou worden... is uh, het nieuwe boek van Donna Tartt. Is volgens mij ook een succes. Maar misschien toch niet zo heel erg groot als men heeft gedacht. De kritiek is heel verschillend. Hè? Heel tegenstrijdig. Volkskrant was heel enthousiast. Zeer enthousiast. En NRC bepaald zuinig. Dus tegenstelde stemmen. Wel interessant juist. Voor de discussie ook. Het boek wordt verkocht. Maar nou... Het is in ieder geval een gek boek. Het is, heel, het is enorm dik. Hè? Die Donatart doet tien jaar over een boek. Het puttertje heet het boek. Uh, en ik weet niet, het, dus dat is natuurlijk, de titel verwijst naar het schilderij van Fabritius. Dat hele kleine vogeltje. En dat boek is dus precies het tegenovergestelde van het schilderijtje. Uh, absoluut niet heel klein en uh, helemaal geen miniatuurtje, maar enorm. Het is dik in Die zinnen die, die spreiden zich uit over. Uh, over de bladzijde. Uh, dik, veel, ruim. Als je daarvan houdt, dan uh, is het zeker de moeite waard. Genre 2. Uh, dat heb ik maar voor, de, voor het gemak even rijk geïllustreerd genoemd. Het zijn altijd boeken waar ik, waar, wat ik moeilijk wat mee kan. Daar ligt er hier uh, één voor maar Dat heet De Grachten van Amsterdam. Dat gaat over 400 jaar. Want zo lang bestaat de grachtengordel. Bouwen, wonen, werken en leven. Fantastisch boek. Fantastisch boek. Want daarvan. Ja, alle huizen op de grachten komen erin voor, maar ook de bouw van de, van de grachtengordel. Hè, aanvankelijk opgehemeld en nu soms ook wel eens een beetje verguist... als de plek waar alleen maar mensen wonen die naar elkaar kijken. Hè, de elite. Uh, de elite is niet zo heel populair in de afgelopen jaren. Maar als je dat boek bekijkt, dan zie je weer hoe schitterend uh, dat daar eigenlijk is. En dat is, ik vind dat dan ook altijd uh, verwonderlijk. Ik ben uitgever geweest en ik vraag me dan altijd af... hoe krijg je het gemaakt. Hè? Dus voor, dat dat geld. voor dat geld. Het is gigantisch veel tijd. moeite oh, Die en elite erin. heeft ook heel veel geld. Ik denk dat ze daarop gokken. Waarschijnlijk heeft een aantal zeer ruike lieden uit die vermalendijde gordel <laughs> daar geld in gestoken. Het is in ieder geval een ontzettend mooi boek om, om een, een middag mee door te brengen en in te bladeren en te lezen. Hm. Um, een ander boek wat mij uh, erg beviel was De geschiedenis van imaginaire landen en plaatsen van Umberto Eco. Dat, is ook, dat staat ook vol met fantastische illustraties. Wat is daar aardig? Aan. Het is een reisboek, maar dan een reisboek door de verbeelding. Het beschrijft plekken in de wereld die niet bestaan, maar wel voor iedereen leven. Denk bijvoorbeeld aan Lui-Lekkerland of Atlantis. En dan zie je dan dus ook al die heerlijke plaatjes uit oude boeken bij. Hè? Bijvoorbeeld Jules Verne, 20.000 mijlen onder zee, verwijst weer naar Atlantis. En Eco, dat die, die niet alleen een groot schrijver is, maar ook een groot verzamelaar, die laat heerlijk zien hoe diep die onderwerpen allemaal gaan en wat je daaraan kan laten zien. Dus dat is. Ook dat vind ik echt, echt een heerlijk boek. Een ander boek, wat ook in de manier waarop het is uitgegeven... Ja. heel bijzonder Die is, is, Bomen, dat gegaan, ja, ja. is 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Dat is samengesteld door de historica Els Kloek. En dat beschrijft dus inderdaad duizend en één biografietjes. Eigenlijk mag ik hier niks over zeggen... want ik heb een van die biografietjes uh, geschreven zelf. Um, maar als boek is het ook schitterend. Irma Boom heeft het, heeft het gemaakt. Uh, uh, wierwerk zelf wordt verzameld door het MoMA. De vormgever die ook alle vormgeving voor het Rijksmuseum doet. En als je het ziet, ik heb het hier bij me... ik heb ook expres meegenomen omdat het zo moeilijk praten is voor is de radio. Het is een baksteentje, hè? Het is een baksteentje, het is een heel dik... Het, het is ook horizontaal beletterd. Dus als je het neerzet in de boekenkast... Ja. dan kan je gewoon van links naar rechts lezen. Dat vind ik altijd wel een goede truc. Het is van mooie roze Gazetto della Sport... Uh, uh, dun druk papier. En um, ja, het, is, het is prachtig vormgegeven. Het is echt een object ja. als boek. Ja. En dat, ik denk dat dat ook heeft bijgedragen... tot het succes van het boek. Want het boek is heel, goed verkocht. heel erg goed verkocht. Oh. En dat is volgens mij ook zeer terecht. Ja, ja. Als vrouw uh, moet je dat gewoon in de kast hebben? Nee, als man. Oh, okay. Ja. Dat zie je helemaal verkeerd. Oh, ja, ja, ja. ja. eenzame avonden ga je dan bellen. Dat, ja, ja. Ja. ja, het is wel jammer dat deze vrouwen allemaal niet meer opnemen, Peter. Maar, is dat toch? Ja, nee, okay. maar het is... Uh, nou ja, ja, het is, is een beetje... Er zijn altijd problemen, nee, hè, je dit soort ja, dingen. Zo is er altijd wat. Ja. Uh, het volgende genre, uh, de poëzie. Ik wil graag uh, twee bundels de lucht insteken. Het eerste bundel heet Bezweringen. en is geschreven door Willem van Toorn. heb ik hierover gepraat uh, eerder dit jaar. Ontzettend mooie uh, gedichten. Um, die uh, heel klassiek uh, aandoen. Maar ze heb, zijn daar net een variant op. Ze, ze, ze hanteren die klassieke vorm heel los. Uh, en het is... Wat mij vooral trof waren een serie prachtige melancholieke portretten... van uh, vrienden van hem en, en, en dichters die er niet meer waren. En daar brengt ze een hommage in poëzie en dat doet hij uitstekend. Een andere bundel uh, die ik graag nog even onder de aandacht breng... is geschreven door Mustafa Stitou. Tempel heet die bundel. Heb ik volgens mij ook besproken, helemaal aan het begin van het jaar al. En dat is eigenlijk een bundel uh, die de dichter schrijft over zijn vader. En zijn vader ja. sterft, in ieder geval de vader... Van, he, dat, of, het nou echt, of dat echt zo is, ik neem het aan. Ik weet dat niet eens. Uh, in ieder geval gaat het over een dode vader... die over de grenzen van de dood wordt toegesproken. En dat doet hij uh, ongelooflijk me... mooi en ontroerend. Ik kan het me nog herinneren. Ja, ja, ja, nee, ja. Het een ontzettend ja. mooie uh, bundel. Uh, ja, wat, wat, uh, ik weet niet hoe mensen normaal gesproken naar, naar boeken kijken. Als ik een boekenhandel inloop of een prospectus bekijk, dan, dan kijk ik altijd naar uitgever en naar, uh, ook naar de serie waar uh, boeken in verschijnen. En ik wilde eigenlijk drie series met name noemen die in Nederland al uh, een tijdje ongelooflijk mooi, uh, waarin mooi werk wordt gepubliceerd. Dat is om te beginnen uh, de serie Perpetua, dat zijn 100 klassiekers. Uh, 100 klassiekers uit de wereldliteratuur. Die worden opnieuw vertaald en van een voorwoord voorzien. Um, en dat, dat is, die serie heeft een beetje de pretentie... dat is de wereldkanon, daar staat alles in. En er wordt het ene prachtboek na het andere in uitgegeven. En uh, onlangs verscheen van Shikibu het verhaal van Genji. Dat is een, uh, de allereerste grote roman uit de wereldgeschiedenis eigenlijk... Um, en dat zijn twee dikke delen... Uh, uh, ja, waarin een betoverende wereld aan het hof van de, van de uh, Japanse keizer uh, wordt... Uh, het gaat over de, over de prins, toch, geloof ik? Ja, het, het is geschreven door, door een vrouw die zich... Dat is wel opmerkelijk, een vrouw die een hof, eigenlijk ja, dat, hof, dat hof nooit Precies. heeft verlaten... maar ze verplaatst zich uh, in een mannelijke figuur... en er spelen ook allerlei dingen in de buitenwereld een rol. Dus... Hmm. Het is ook het begin van de verbeelding. Het is echt geweldig. Heb je het gelezen, Jan Brok? Je zit enorm te knikken, namelijk. Het is fantastisch uitgegeven. Het is een parel. Het is een parel. En het is ja de vertaling, daar kan ik niet over. Maar schijnt heel mooi. Jos Vos is de vertaler. En in ieder geval leest het geweldig. Het doet er heel modern aan. Volgens mij is die man daar jaren mee bezig geweest. maar het er toch zin in maar Opnieuw is het dan dus: dan bedenk je van. Allemachtig, wat een aandacht en tijd en liefde gaat er in het maken van die boeken. En dat dat nog lukt, dat dat verschijnt. Ik, ja, dat, dat, dat vind nee. dan, Want dat uh, zijn ja. natuurlijk ook geen boeken die de, de top 10 halen. Mm, nee. Toch, nou, nee. Het verkoopt maar, best goed. Ja, toch wel. Ik denk dat deze het dan nog wel doet. Maar het, is, het zijn wel vaak in het boeken waar dan ook nog een beetje aan gesleurd moet worden. Waar je een beetje geluk mee moet hebben om die te laten verkopen. Ja. En toch doen we het. En dat, goed. Dat, dat, is, dat is goed. Er is nog hoop. Uh, twee andere series die niet ongenoeg mogen blijven... eigenlijk al jaren niet... dat zijn de Russische Bibliotheek van Uitgeverij van Oorschot. Schitterend uitgeven, dun druk papier. De vormgeving identiek, uh, de belettering van Helmoet Salde. En ook die reeks, wordt, he, waarin dus de grote Russische schrijvers... allemaal worden uitgegeven, wordt steeds verfrist. Nieuwe vertalingen, afgelopen jaar weer... Uh, Dostoevsky's De Idioot. De verhalen, de verhalen van Babel. Schitterende vertaling. Oh. Ik heb hem net gelezen. Ja. Uh, nieuwe vertaling. Fonkelnieuw. Wie uh, heeft hij vertaald? Arie Langeveld. Geweldig. Ze zeggen altijd dat Dostoevsky niet zo'n grote stilist is. Maar ik geloof dat langzaam want dat dat komt. Omdat hij verkeerd vertaald is. Ik heb nu achter elkaar ik heb een vertaling van Hans Boland gelezen. Van Duivels. Wat bekend werd als Boze Geesten. Maar als je dat leest, dan is het een groot stylist. Dus die is kerst gewoon jarenlang verkeerd vertaald. duf <treeks> ja. vertaald. Ja. En, en nu, uh, ja, het is alsof uh, parels uit de oesters komen nu. Met, nou, met die ja. nieuwe vertalingen. Oh, nou. Ja. Ja. nou ja, ik kan bij deze <tie> mijn <tie functie <tie aan de heer Jan Bonken <tie> overlaten. Nee, nee rustig. Dit is gewoon enthousiasme. Dit is fantastisch, Ik had het niet beter kunnen zeggen. Het mooie is dat... Je hoeft natuurlijk niet altijd maar nieuwe dingen. Er zijn zulke geweldige klassiekers geschreven... die in die serie Mm. Als ze vertaald moeten worden, laat dat goed doen. En dan, dan zijn ze weer helemaal fonkelnieuw. Okay. Derde serie inderdaad, Peter. Uh, dat is natuurlijk de privé privédomeinreeks ah, van arbeiderspers. de arbeiderspers. Ja. Ook magistraal vormgegeven. He, dat, die reeks is ooit opgezet in de, het eind van de jaren zestig. Om, om de behoefte aan een soort sleutelgat. Om een nabijheid, autobiografische geschriften. Uh, uit te brengen in een hele mooie, chique vorm. En dat doen ze nog steeds. Uh, een paar honderd uh, boeken is nu uitgekomen in die serie. Afgelopen jaar bijvoorbeeld een boek van Gorky... en het boek van Ted Hughes. Brieven, ik wil nooit vergeven worden, heet het boek. Het zijn ontroerende brieven. Ted Hughes is de man van Sylvia Plath... die, uh, die zelfmoord pleegde. Uh, dus uh, als je... Uh, de, de, de vraag die de titel stelt, ik wil nooit vergeven worden... die kan je beantwoord zien als je het boek leest. Heeft die, wat, wat is nou precies de rol geweest van die man bij de dood van zijn vrouw en wie was hij? Nou, echt de moeite waard. Um, volgende categorie: uh, romans. Ja, dat Nederlands is. Romance. Nederlandse romans. Nederlandse romans. Ja, want de vertaalde daar had ik al een paar van genoemd. Ja, um, ja ook dat is toch toch echt echt moeilijk. Ja, echt. Ik vind ik vind veel veel goede boeken. Um, Dimitri Verl's De laatkomer. Hm. heb ik geweldig omgelachen. Dat vertelt het verhaal van een man die zijn huwelijk zat. Is die jarenlang getreiterd is door zijn vrouw. Hij zit zat. En wat bedenkt hij? Hij bedenkt dat hij het gaat doen alsof hij dement is. Dus hij wordt, gaat steeds vreemder gedrag vertonen. Totdat hij gewoon wordt afgevoerd en opgesloten. En dat is een enorme opluchting. Ja, alleen het idee al spreekt ja. mij enorm aan. Ja, als je het boek leest. Heb je het thuis, thuis al over gehad? Geweldige nee. zinnen. Nou... Voor mij is dat proces al een tijdje ingang. Ik merk er dat hopelijk weinig nee, van. Ja, nou ja, dit is de automatische piloot. Hè. Als ik mezelf ben, dan ja. wordt het al heel wat minder. De, echt, echt uh, ontzettend, uh, ontzettend ongelag om dat boek. Heel goed. Uh, er is een nieuw boek verschenen van uh, Afta van der Heijden. Vond ik een geweldig boek. De Helle veeg de Helleveeg sluit weer aan bij de Tandeloze tijdcyclus. Zijn eerdere, zijn eerdere boeken waarin zijn alter ego opgroeit in Brabant. Het terrein van Van de heiders jeugd. En De Helleveeg is het verhaal van zijn tante... die ook wel Tini Poets wordt genoemd. En waarom ze zo poetst en wat ze precies probeert weg te poetsen... dat vinden we allemaal in dat boek. En ook dat vond ik opmerkelijk humoristisch trouwens. Het was een heel aanstekelijk, tintelend boek. Remco Kambert... Hotel du, Noor. Hotel du Nord. Uh, Remco is ja, nu wel ongeveer onze grootst nog levende schrijver. Hè? Ik hoop ongelooflijk dat hij nog 10, 20, 30 jaar doorgaat en dit soort boeken blijft maken. Want uh, ook dit boek, een hele kleine roman, die gaat over een man die eigenlijk het liefst vergeten wil worden, die wil verdwijnen. De lust tot verdwijnen. En dat is ook een, een verschijnsel wat in het werk van Kampert... en als je hem een heel klein beetje kent... ook wel in zijn schuil gaat. Het is dus een hele mooie, melancholieke uh, roman die je leest... Om, om de ene mooie zin naar de andere. Hè. Ook in zijn, in zijn romans blijft Kampert een dichter. Dus hm? dat boek, dat, heeft mij, dat is me zeer bevallen. En dan het laatste boek wat ik wil noemen is, is eigenlijk... Helemaal het tegendeel van dat boek van Kamper. Dat is namelijk een hele dik boek waarvan alles in zit. En dat boek heet dan ook niet voor niets La Superba. Uh, dat is een hele. Uh, La Superba is de bijnaam van Genoa. de stad waar Ilja Leonard Pfeiffer woont. En hij heeft over dat boek, en eigenlijk is dat boek. Uh, het labyrinth, de stad zelf, hè, dus die, in die zinnen, in, die, in, die, in, die, uh, in dat boek kan je dwalen... net zoals door het labyrinth van Genua, heeft um, hij uh, ja, een heel leven samengevat. Uh, eigenlijk meerdere levens, namelijk van diegenen die het geluk zoeken... Uh, als ze komen naar de, naar de havenstad Genua. Hè, dus reizigers uit het noorden, immigranten, maar ook uh, vanuit Afrika... Uh, uh, arme Afrikanen die denken het geluk te vinden in Italië. Nou ja, goed, met de doden van Lampedusa. En, uh, het is ook bij alles. Ilja is altijd al een, een hele uh, goede stylist geweest. En, en soms heeft hij uh, boeken geschreven... die door sommige mensen als moeilijk zijn ervaren. Maar dit boek is misschien wel voor het eerst ook echt geëngageerd. Het is een boek van, van nu. Uh, prijzenswaardig. En natuurlijk... Uh... Ja, maar dan komen we bij de, ja. de laatste uh, uh, categorie. Of tenminste de laatste. Ja, het oh. weet je, dit kan ja, wel door een beetje doorgaan. Door, uh, nu moet ik door. Oké, okay. ja. okay, ik want maak maken. Want we moeten nog naar Jan. Ja. Ik, moet, ik maak nu vaart. Ja. Het is een heel erg rijk non-fictiejaar geweest. Omdat we weinig tijd hebben zal ik, me dan, uh, zal ik uitkomen bij Jan. Want ja, ik ben heel, heel graag, blij dat ja. hij hier zit. Want dat is volgens mij het beste non-fictieboek wat dit jaar verschenen is. Maar dat betekent wel dat hij... Het boek van Martin Bossenbroek over de boerenoorlog. Judith Koelemeijers, Hemelvaart. Willem Otterspeers, De Mislukkingskunstenaar. De, de boeken van Zwagerman, die zijn. Of Amerikanen. de Amerikanen. Alle essays over Amerika. Het boek van Frits van Oostrom, Een Wereld van Woorden. Geweldig boek over de uh, Middel-Nederlandse ja. literatuur. Uh, min of meer achter zich laat. Ik, hou, ik vind eigenlijk niet fijn om maar die hiërarchie aan te brengen. Want hoe, hoe laat je die boeken. Hè? Dat, het, het zijn altijd. Verschillende grootheden die je met elkaar vergelijkt. In ieder geval kunnen we vaststellen dat de vergelding... het boek dat Jan Brokken heeft geschreven... Um, over de aanslag op een Duitser in zijn geboortedorp Roon... tijdens de oorlog. En de manier waarop de aanslag op die Duitser is uh, vergolden door de bezetter. En hoe die vergelding, en daarom is het ook een hele goede titel... eigenlijk tot op de dag van vandaag een rol speelt um, in Roon... Uh, vond ik een uh, geweldig goed boek. En dat komt niet alleen door de, door de fabuleuze manier... waarop uh, heel erg veel verschillend documentatiemateriaal is gebruikt. Um, uh, dus dat het gaat niet alleen uh, om de feiten. Die zijn interessant genoeg. Maar met name om de manier waarop Brokken die, die feiten... en in die feiten zijn weg zoekt. De reconstructie heeft mij heel erg... Uh, is mij heel erg bevallen. Je blijft tot het eind van het boek uh, ja, op het puntje van je stoel zitten... om te weten hoe de dingen nou echt zitten... zonder dat Brokken nou tot een definitief antwoord komt. En eigenlijk vind ik dat heel sterk. Jan Brokken, er is ook eindeloos research gedaan, hè? Ja, er is veel research gedaan. Ja. En uh, ja, in die research heb ik in de vorm opgenomen... Dus die, die, die zoektocht, naar van, ja, dat was mijn eigen zoektocht. Uit al die feiten, wat, wat, wat is er nou werkelijk gebeurd? Ja. En, uh, en wat wel uh, ja, nieuw is misschien of op, op, op, opvallend... is dat ik steeds aangeef van hier ben ik heel zeker van mijn zaak... maar hier niet zo zeker. Ja. Hier kan het toch anders zijn. Ja. Ja. En, en uh, historici die, die, die, die vinden dat ook het interessante van het boek... Uh, David Barnau bijvoorbeeld van, uh, van het uh, NIOT... Uh, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Die zei, ja, het is eigenlijk heel nieuw dat uh, iemand een boek schrijft. Over, uh, historici weten altijd alles zeker. Uh, die twijfelen niet aan. Uh, zo is het gegaan. Maar ja, uh, hoe kun je dat uh, 40, 50, 60 jaar later vaststellen... hoe het precies is gegaan? En, en dat heb ik ingebouwd in, in de vorm. Maar is het niet zo dat je... Heb je dat om het woord maar te gebruiken, helemaal eerlijk gedaan. Want uh, je weet natuurlijk op een gegeven moment heb je materiaal bij elkaar. En daarna ga je reconstrueren. Je bent ook een romanschrijver. Je weet heel goed hoe je die spanning moet vasthouden. Ja. En dat is ook heel erg goed gelukt in dit boek. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je in de verleiding komt... om niet precies je eigen zoektocht, uh, maar om daar een mooie weg in te zoeken. Ja, nou, het is vrij eerlijk. Ja, ja, ja. ja. ja. Oké, okay. uh, uh, ik heb... Uh, uh, ja, ja. Nee, maar het is echt zo, uh, halverwege het boek... <tomt> de, heb ik, uh, uh, breng ik naar voren de dader, degene die die elektriciteitskabel naar beneden heeft getrokken. Uh, ik weet wie dat is en ik beschrijf dat helemaal. En toen wat ik beschrijf in het boek, dat ik uh, s'nachts in bed lag en ineens dacht van... maar misschien ben ik bezig met een tunnelvisie, misschien... Uh, uh, uh, Misschien ben ik bezig te verkeerd aan het kruis te nagelen. Ja. En toen ben ik de volgende dag opgestaan. En, uh, en toen, toen heb ik met de, de, de researcher Bert Euze gebeld. Ik zeg, Bert, we moeten, we, moeten, we moeten toch nog een oproep gaan plaatsen in kranten. Van zijn er niet meer getuigen? En dat hebben we gedaan. En, uh, en, en toen kwamen uh, uh, binnen drie, vier weken kwamen er tien reacties. En, en, en uh, nee, acht reacties. En zes wezen iemand anders aan. Allemaal dezelfde. Ja, je moet nog even uh, voor de mensen die het niet gelezen hebben even neerzetten. Iedereen het heeft het gaat... zo langzamerhand wel gelezen. <laughs> nou. <laughs> ja. oh, het maar, gaat maar, over Roon en het gaat over uh, het spannen van een led, elektriciteitskabel. Die, die, die ja. noem je ook. Die over de weg wordt gespannen. Om stel ja. Duitsers die eraan komen. Ja. Uh, gewoon te hoofden. daar komt het ongeveer. Ja, uh, onder, onder stroom te zetten. Ja. Dus uh, die soldaten, de voorste die tegenaan liep, die stond onder de 500 volt stroom. Ja. En uh, nou, dat, dat is dus werkelijk zo gegaan. Ik zat half, ik was op hoofdstuk 8 en, en, en, en toen kreeg ik dat. En dat heeft toch wel de hele vorm bepaald. Ja. Ja. Was, ja, dus. het, het, het, het enorme succes van dit boek, heb je dat op een of andere manier aanzien komen? Niet dat jij een onsuccesvolle schrijver bent, maar dit, dit sloeg toch wel alles? Dit jaar? Nou, ik herinner me vorig jaar kerst toen er waren een aantal uh, boeken naar. Uh, een, een, ze hebben een druk, voor de eerste druk hebben ze een druk gemaakt, die zijn naar boekhandelaren gestuurd. En dan kreeg, op tweede kerstdag kreeg ik een brief van, uh, uh, van een boekhandelaar uit Terdeuze, Hans van der Sande. En die zei, ik heb het onder de kerstboom gelezen en uh, ja, ademloos gelezen. Ademloos. En hij zei, ja, dit verandert toch mijn hele beeld over de oorlog? En, en toen was het boek dus niet verschenen nog. Nee. Toen dacht en, ik, en wat bedoelde je daar concreet mee? Nou, dat, dat, uh, we hebben toch... In de loop der jaren hebben we bepaalde vaststaande beelden gekregen... over de Tweede Wereldoorlog. Het is zo gegaan. En er is toch het idee ontstaan... Van dat een grote groep mensen de veilige kant kon houden. En uit dit boek blijkt... Dat kon niet. En dat is gewoon gebaseerd op onderzoek. Kijk, ik ben van na de oorlog. Ik ben na de oorlog geboren. Uh, ik ben gaan onderzoeken, wat is er nou precies gebeurd in mijn dorp? En ik heb dat, ja, uh, een, een, een loop boven die dorpssamenleving gehouden. En, en daar blijkt dat het onmogelijk was om de veilige kant te houden. Die oorlog was voor iedereen oorlog. En dat pikken de lezers enorm op. Ik krijg dagelijks krijg ik... Nog steeds? Ja, eh, gisteren... Ja. Nou ja, ik, ik, ik kan het wel voorlezen om ja. te zien wat voor soort reacties. Nou. Eh, gisteren om 16.59 uur. Via mijn website. Ik woonde in de oorlog in Amersfoort. Vlak bij het concentratiekamp. Mijn moeder heeft mensen uit Rotterdam die nacht... moesten doorbrengen in het kamp... omdat de treinen niet verder reden naar Duitsland... uit te rijden weten te halen... door te zeggen, geef me een arm en loop met me mee. Ze bleven dan een nacht slapen in de straat 39... om de volgende dag onder te duiken. Ik heb letterlijk meegemaakt wat, in uw boek, wat ik in uw boek las. Het kaalknippen van de meisjes. Waar mijn vader, ondergedoken luitenant... zich verschrikkelijk kwaad om maakte. En de echte verzetstrijders, ook daarin heeft u gelijk... die liepen niet in de blauwe overalls die je nog altijd ziet bij de dodenherdenkingen. Ik erger me daar verschrikkelijk aan... Dit waren de meelopers. Een mail van Arend Maaskant. Die kwam gisteren binnen. En zo komen er iedere dag... Dit gaat dus helemaal niet over het dorp waar het boek speelt. Zelfs niet over de streek. Deze man komt uit de Amersfoort. Er zijn vast ook mensen boos op jou, Jan. Die het heel confronterend vinden wat er staat. Ja, heel confronterend. Even iets anders. Want dat zei ik ook aan het begin. Alle nominaties voor die literaire prijzen... Uh, nee, zowel het publieksprijs, de, de, de ACO-prijs, ik weet niet wat nog meer... de, de, de geschiedenisprijs, de hele reutemeteut. Beste en, Rotterdamse boek. Nou ja, wat dan ook. Ja, ja, nee, heb je die ook gemist? En, ja, die heb ik ook gemist. Ja. <laughs> hoe, kan, hoe, hoe kan dat? En, wat is diepte? Hebben ze nee. gewoon geen verkiezingen. Nee. nee. nee. Maar, baal je, maar baal je daar heel erg van? Ja. Uh, nou ja, kijk, als je zo vaak genomineerd wordt... en, ja. en uh, uiteindelijk sta je met lege handen... dan ben je teleurgesteld. Ja. Uh, uh, niets menselijks is me vreemd. Maar uh, ja, uh, het belangrijkste is dat het, dat het boek... bij een breed publiek terecht ja. is gekomen. Een heel breed publiek. Uh, en dat vond ik wel het fijne van de NS Publieksprijs. Ik merkte ook dat, dat de, de, toen ik die nominatie kreeg... en toen ik uh, de lezingen gaf in het land... ik heb negentig lezingen gegeven afgelopen jaar... Uh, ik merkte dat het publiek zich enorm verbreed had. En naar en, uh, en, en alle kanten. Dus Mannen, vrouwen, ouderen, jongeren. Jongeren die willen weten van... ja, we hebben van onze opa en oma over die oorlog gehoord. Nee. Maar, maar we kunnen het niet goed meer plaatsen allemaal. En maar, maar dus dat, dus uh, uh, het, het boek heeft uh, zoveel mensen echt aangesproken. Ja, zeker. Maar denk je nou... Uh, want Mieke noemde die prijsuitreiking. Je, je zit daar natuurlijk toch voor. voor Jan Petat op een goed moment. Hè? Je ziet om je heen te kijken. Je denkt ja, ja, ja, ja. Ja, en, en, en ze doen, doen het keer, ook heel gemeen hoor. Ze doen keer, het heel gemeen. Want, en dan nog een keer. Ja, ja en, de ACO literatuurprijs. Er kwamen alle camera's die werden... Toen to, het moment van de uittrekking. Alle camera's die werden mijn kant op gedirigeerd. En de fotografen die werden mijn kant op gedirigeerd. En later begreep ik dat dat de reden was... om mijn teleurstelling vast te leggen. Oh, Wat dat is gemeen. Ja, dus, maar, maar toen... al die de camera's om afkwamen. Ja, toen, toen, toen, zei, toen, zei ik tegen, toen zei mijn uitgeverste... die naast me, zat, zei, nou, je hebt hem. Ja. En, en ja, dan, dan is het wel even slikken. Dat is balen. Ja. Want je was, wel maar ja, de, want je het was het, steeds wel de gedoodverde winnaar. Ja, maar, maar ja, ja, kijk, je hebt dus ook... Een... je hebt toch dan... steeds op zulke momenten heb je dan weer een prachtig moment. Want, nou ja, de, de, de, de, de winnaar werd bekendgemaakt... en ik liep naar buiten toe. Uh, samen met mijn uitgever. Uh, want ja, ik had wel even nodig om... Uh, ik rook al heel lang niet meer, maar toen wilde ik wel even een sigaretje ja. opsteken. En uh, toen, uh, van de andere kant van de zaal, beende Job Cohen op me af. En uh, die zei tegen me, het is een fenomenaal boek. Ik heb het helemaal voorgelezen aan mijn vrouw. <tie> en uh, het, is, het is een schitterend boek over de oorlog. En dus net op dat moment dat je teleurstelling krijgt... komt zo iemand op je af. Ja, toen was het voor mij weer goed. En, en denk je nou bij jezelf van... Uh, ze kunnen me volgend jaar vragen wat ze willen, ik kom niet meer... Ja, soms heb je die neiging. Maar uh, kijk, het is ook een trend aan het worden. Hè? Want ja, daarvoor was Peter Buwald Die had zes ja, nominaties. En niet één gekregen. Tommy Wieringaat. Tommy Wieringaat. Ja, we. ja, en, ja, dus ja het, nou, nu wel. er nu één? Ja, maar dat is, je ziet vaak dat het een stapeling is. Hè. Ja, uh, uh, sommige mensen die zeggen daarmee, je zult zien bij je volgende boek. Wat minder goed is, dan krijg je hem <grijg> vanwege de vergelding. <grijg> uh. Maar ik ben vast van plan om mijn volgende boek ook weer goed te maken. Ja. <grijg> Nog beter, toch? Nog beter. Nog beter, ja. Maar schrijvers die een prijs niet krijgen, zijn natuurlijk geen verliezers, dat zijn ook winnaars, want die hebben dat boek geschreven. Je kunt het voor een, uh, een breed publiek, uh, uh, uh, het, het boek, brengen door al die nominaties. Het is wel zo, en dat, dat vond ik wel verwonderlijk, uh, toen ik dus achter elkaar die, die vier prijzen niet kreeg, de verkoop stort in één keer zo in. Oh ja? ja. Is dat zo? Ja, hey, dat is, dat is raar. Ja, nou, de, de, de, de, de, de prijswinnaars die kregen toen alle aandacht ja. en die boek ging verkopen. En nu, de afgelopen maand. Is door de eindjaarslijstjes, waar de vergelding toch vrij... Voorkomst, ja. ja. Uh, Wij uh, geven jou een enorme boost. <laughs> ja, en, nu en nu schiet we het weer. Schiet <laughs> het weer <laughs> wat, wat, hoeveel ja. zijn er al verkocht dan? Want het staat ook al heel lang in die CPMB-lijst. Ja. ja, ik een denk nu 80.000. Ja. 80 ja. Voor is Nederland fantastisch. Ja. Is dat voor jou een top? Is er nog van jouw boeken nooit zoveel? Verkocht? Nou, het, Ook een van de mooie dingen is dat het uh, niet alleen dit boek is... maar de afgelopen maanden liep bijvoorbeeld mijn vorige boek... De Baltische Sieler liep even hard als, uh, als, als, als de vergelder. Het boek daarvoor in het huis van de dichter liep heel hard mee, moest hij worden. Ja. Mijn autobiografie, omdat de mensen heel geïnteresseerd zijn geraakt in het dorp, uh, mijn kleine waanzin. En mijn debuut is opnieuw uitgekomen. Ja. En dat uh, de provincie. Dus een boek wel. Van... Want we moeten ja, hadden... geen medelijden te hebben met jou. Helemaal, Helemaal niet. Is Helemaal allemaal niet. ergens goed voor. Ja. Me. Hartelijk dank. Alle informatie, uh, vooral de lijsten van onder zijn te vinden op de tekstpagina 260 en de website www Hier Hartelijk dank. Heel graag. Dank u. Nee. yourself. It's gonna be a great day. It smells like honey and it smells like fume Old Suzuki, favorite tune. The road is dusty, direction south. I'm on my way to the country. Zaterdagochtend Muziek Direction South. Scarlett May was degene die u hoorde zien. Ja, hoewel de liefhebbers tegenwoordig bij verschillende gelegenheden wel eens een flesje bubbel opentrekken, zullen de meesten van ons toch met name op Oudjaarsavond uh, hiermee aan de gang. Wat wij aanstaande dinsdag precies gaan drinken voor champagne, of wat daarvoor doorgaat, gaan wij bespreken met wijnkenner Nicolaas Kleij. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, weet jij al wat je aanstaande dinsdag open gaat trekken voor fles? Uh, net zo waar ik als alle andere dagen van het jaar op dat moment zin in heb. Ik ben niet iemand die speciale flessen voor speciale gelegenheden gaat drinken. En wat bepaalt dat? Uh, gewoon het onderbewuste dat ik ineens denk van... oh, dat heb ik een tijd niet geproefd. Of oh, dat is nieuw, dus dat is het lekkerst. Maar niet zo dat je sowieso een fles goede champagne opentrekt? Nee, dat vind ik eigenlijk hoe dan ook iets meer... voor de eerste mooie voorjaarsdag, zeg ik altijd. Oh, dan voor oudjaar? Ja. Nou ja, maar goed, wij gaan het nu toch hebben over die champagne. Ja, want veel mensen doen dat de namelijk. De avond ervoor. Wel. Uh, champagne of zeg je net zo goed uh, een alternatief? Uh, met champagne is het eigenlijk hetzelfde advies als voor vuurwerk. Kijk uit. Want in de meeste gevallen betaal je voor de naam. En je betaalt nog een heleboel ook. Simpel omdat de champagne opstaat, is het duur. En een heel groot gedeel is, nou, als het meevalt keurige belletjeswijn en de ergste ruiken naar dode visjes. Dus... Ja, want het begint dat... ongeveer bij 40 euro, hè? En dan, en dan ja, dat en... zijn wat uitzonderingen, ja. maar de, de gemiddelde... En, en waarom is dat zo? Is het zoveel duurder om te het maken? Het is al eeuwen beroemd en de mensen in de champagne zeggen dan... ja, dus het land is duur en als we druiven inkopen... is het ook veel duurder dan ergens in uh, Zuid-Frankrijk of zo... Maar verder, als je ziet hoe ze wonen... je betaalt echt het is voor kletskoek. de beroemde... Het is niet allemaal kletskoek. Er is heerlijke champagne... waardoor je begrijpt... oké, okay, ik snap waarom ze zo beroemd zijn geworden... Maar heel veel, je betaalt voor de naam. Maar wacht eens, ik heb ook advertenties gezien... van, een, uh, van de goedkope supermarkten waarin een fles echte champagne... tenminste stond champagne op het etiket... voor 11,99 werd aangeboden. Ja. Dus dat kan dus ook, 12 euro. Is maar zonder dat dan nog... die naam erop zou die waarschijnlijk 1,99 hebben gehaald en, dat dat... en net zo zuur zijn. Maar luister, is dat bij voorbaat dan bocht? Nou, het, in het beste geval is het keurige prikwijn. Oké. Okay. En dan het... mag het champagne heten? Als het keurig uit het gebied komt, volgens de regels is gemaakt... en het is natuurlijk niet allemaal keurig te controleren... dan mag het champagne heten. Maar net zoals in alle andere gebieden... de naam van de wijnboer, van de maker, dat is het belangrijkste. Goed, we gaan eens even wat proeven. Er staan hier drie flessen. Uh, ja. Vertel maar, wat, er, wat zit erin? Uh, ik heb drie prijsklassen genomen. Ze zijn alle drie het omfietsen waard. En ze zijn alle drie in hun prijsklasse een soort het best kwap prijs-kwaliteitsverhouding. Oké, okay, wat is de eerste? En we beginnen met Kava van de Hema. Ik geloof dat ik namen mag noemen, omdat we straks ook nog andere namen ja. noemen. ja. Kost 7,50 en ik kreeg er nu zelfs 2 voor 12. En al jaren staat hij in de Omfietswijngiets nummer 1 bij voor zijn prijs. Geweldig. Ja. Niet heel subtiel, niet heel verfijnd, maar echte karaktervolle, aardse, ruige cava. Precies. En als je dan toch al het nodige op hebt, dan proef je dat verschil misschien toch niet meer. Nou, bij de oliebollen is echte champagne <lacht> hoe dan ook zonder. Zinloos. Maar... Ja. ja, nee, want echte champagne maar is ik... in feite <lacht> hele droge, hele dure witte bourgogne. En dat kan heerlijk zijn. Maar ja, je wilt toch ook dat wel met aandacht proeven... als je er net 40 piek voor hebt. Niet Kijk ja, uit dus die deze... keur ik wel langs je hoofd gaat? Maar deze is dus eigenlijk ik heel geschikt... Ik meer uit voor de apparatuur. Hier, okay. zo nobel ben ik. Maar okay. dit is dus een, eigenlijk heel geschikt voor bij die oliebollen... die ruige kava. Ja, en als je van zoet houdt... maar die heb ik nu niet bij me... Moscato Dasti. Oké, okay. goed, dat kan ook. Oké. Okay. En wat is nummer goedkoop. twee? Ja, ik heb hem net ingeschonken... Ja. dus ik ruik even voor het plezier. Nummer twee is een... Argentijn, Tierra Buena. Van Chardonnay met grappig genoeg 20% van die typisch Argentijnse rode druif Malbec. Waardoor die lichtroze is en nou, flink wat pit en een beetje macho wordt. Van de plus, 10,50 uh, slechts. En ook weer van alle zeg maar niet-Europese bellen. Veruit het beste voor zijn prijs. Ja, ja. En heb je nog meer? Heb je maar één glas? Dat is ik, ik geloof nou serieus dat we die koffiebeekjes gaan. Ja, doen. nee, dat hebben we glazen? je toch niet? Nou, nou. dat is de opmerking. Nou, Nicolas, heb je dat wel eens gedaan? In een van die, van, die, van, die, van die koffiekopjes? Liever lekkere cave uit koffiekopjes dan vieze champagne uit mooie glazen. Oké. Okay. Goed. Nou, dat is dus die uh, Argentijn. Die is ook, allebei zijn deze dus uh, goedkoop. Maar je hebt dan ook nog wel een echte champagne, echte champagne? Uh, ermee genomen. Voor. 33 euro, dus voor champagne goedkoop, ja. van meneer De Sousa, dus echte meneer, niet een of andere grote firma die biodynamisch en met aandacht voor natuur strak droge champagne maakt. En dat is ook weer een reden om tegen de mensen te zeggen, kijk uit met champagne, want goede is wel heel droog, oftewel zuren. Ja. En dat vindt niet iedereen lekker. Maar... Nee, maar die zoete is echt niet de zuiver, toch? Nee, en dat is helemaal zonde van het geld. Want dat smaakt echt als alle andere zoete prikwijn. Dus, uh, maar als je zoals veel mensen toch van een beetje zoet houdt... en verder nooit droge witte wijn drinkt... waarom zou je dan ineens voor veel geld uh, strak droge champagne drinken? Maar als je er wel van houdt, dan is dit nou eentje dat je denkt van... Wat ik eerder zei, oké, okay, ik snap waarom champagne zo beroemd is geworden. Maar goed, dat betekent dus dat je dus helemaal niet gaat... voor al die, uh, die, die grote namen, Moët en en. en, en... Nee. nee, want er zijn erbij bij die, die echt naar dode visjes ruiken. En... Ja, en dat zei je, dode visjes. Ja, en... echt zo dat je naast een ja, niet-alt-ijverige uh, uh, visboer wandelt. Mm. Ik heb hier, dit is de kava van de heen. Lekker, hè? He? Nou, ja, maar die, ik, die heb ik ook wel uh, regelmatig. Maar die kava is wel de laatste jaren behoorlijk in opkomst uh, geraakt, hè? Gelukkig wel. Beter dan de vage Prosecco. Ja. Is dat ja. zo? Want Prosecco is juist een hartstikke. Nou, op het strand moeten ze allemaal ja. Prosecco hebben. Nou, het smaakt namelijk naar niks. Ja. En in de goede gevallen een beetje braaf fruitig. Dus die is wel zo'n allemand, die maar een goede kava, die, die heeft karakter. En wat is het verschil? Uh, land, druif, alles. Maar uh, ja, ik vind kava ook wel een ja, beetje macho-Spaans. Uh, beetje aards en stoer. En, uh, net zoals de taal toch wat harder is dan Italiaans. Ik vind het allemaal wel mooi uh, overeenstemmen. Ja, ja, ja. En, en waarom is Prosecco dan toch zoveel populairer dan kava? Want kava wordt dan gezien als, als een afvalproduct van champagne ongeveer. nou Ja, vroeger heette het ook... Campagna de cava, tot de champagne mensen daar een stokje voor uh, ja, ja. staken. Maar het is inderdaad... Uh, nou niemand dronk ooit bubbels in Nederland, want dat was heel duur. En toen kwam ineens die Prosecco voor soms maar 3,99. En het was ook nog niet zo eng droog of met smaak ja. of uh, andere griezeligheden. Je hebt er wel lint van, maar dat is een kleine tijd. ja. En deze, ja, dit is dan de goedkoopste goede kave. Dit is wel weer 7,50. Twee flessen Prosecco van kopen. En, en blind worden. Nog even, even, Nicolas, ja. die methode champonoise. Want dat heb je natuurlijk ook nog vaak. Dat is ook nog een, een, een categorie. Ja, want veel van die Prosecco, er zijn uitzonderingen, mm -hmm. hele goede. Maar van een prijs dat je denkt, van, nou dan koop ik wel champagne. Doe je in een hele grote tank en laat je daar de belletjes in komen. En methode champagne is, je maakt wijn. En die doe je dan in de fles met wat gisten en een beetje suiker en dan krijg je een tweede gisting op fles en daardoor krijg je de belletjes en nog weer een heleboel extra smaak want alcohol plus suiker is koolzuur plus alcohol maar ook honderden geur en smaakstoffen ja maar die methode champenoise, dat kan dus ook uh, goed zijn en mi en minder goed dat zegt op zichzelf ja dus dat niks. is bij alle wijnboeren net zo slordig hoe zorgvuldig je werkt en net zoals in alle andere beroepsgroepen, ja, de een heeft het in zijn vingers. De een kan bij een saai onderwerp een prachtboek schrijven. En bij de ander denk je van, ja yeah, het wordt niks. Dus die geheimzinnigheid heb je ook nog. Hè? De meneer De Souza, dat je denkt van ja... Hij heeft mij die meneer De, de, de, de, ja. de Souza ja. nee. nog eens aan. De meneer De ik gaat Weet halen. ga mij die meneer De Souza nog eens aan. Die wil ik ook wel even Dat doen. gaan we niet meer halen voor nee. de pips van uh, 11 uur. We niet. Niet. Als we het maar in de bekertjes hebben. Precies, dat doen we. Goed, we gaan afscheid nemen van de gasten. Onnoblom, Blom, Jan Brok, Nicolaas Kleij. Dankjewel. Bekend van de omfietswijngids. Dus daar kunt u altijd nog raadplegen. Die staat trouwens ook in de CPMB top 60, die gids.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 Op Radio 1 het nieuws van alle kanten. Jouw vegetarische recept kan een droomreis naar het beste vegetarische hotel ter wereld opleveren. Montali in Umbrie bij de Vegapolis. Kom snel naar vegapolis.nl.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 Dit is Radio 1.